De onbemande vliegtuigen worden vooral door Amerikaanse en Israëlische bedrijven gemaakt. D66 heeft het aangekondigde wetsontwerp ingediend dat een eind moet maken aan de weigerambtenaar. Dat zei partijleider Pechtol tijdens een debat van het COC. Ambtenaren die geen homo's willen trouwen moeten niet kunnen worden benoemd, vindt D66. Het voorstel wordt gesteund door de meeste andere partijen.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 bij een nieuw initiatief van Max op Radio 1 Vier vrijdagnachten lang krijgen iedere keer vijf gewone mensen... de kans om een radiobiografie te maken. Dus om een uur lang te vertellen over het eigen leven. En dan blijkt dat eigenlijk gewone mensen helemaal niet bestaan. Het is twee uur geweest. Sterker nog, het is inmiddels twee minuten over twee. Laten we snel beginnen met de eerste gast. Ben Corbeek wordt geboren op 17 december 1948 in Nijmegen. Begin jaren 80 besluit hij met zijn vrouw en babydochter naar Mozambique te gaan... om de arme bevolking te helpen. Een paar jaar zijn ze er heel gelukkig, maar op een bepaald moment is de energie op. Ze keren weer terug naar Nederland, dat in een paar jaar enorm is veranderd. Wat zijn de belangrijkste lessen die Ben heeft geleerd op zijn reis? Wat heeft hij met radio? En welke invloed heeft het overlijden van zijn vader op zijn leven? Astrid de Jong praat het komende uur met Ben Korbeek. Dat lijkt me heel raar, Ben, om zo eventjes uh, je leven samengevat in drie punten te horen. Of niet? Ja. En dan ben je een radioliefhebber, dus hoe is het om uh, ja, de onvolprezen Hans Hogedorn te uh, horen? Ja, eventjes, het, het is uh, even heel grappig om hier rond te lopen... tussen al die beeldschermen, <laughs> microfoons, uh, uh, studiootjes. Uh, ja, dat is een, uh, ik ben heel uh, blij dat ik hier mag zijn uh, vanavond en uh, vannacht eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. En uh, jou ook in persoon te ontmoeten, want <laughs> ik heb je natuurlijk vaak als nachtzuster gehoord. Oh ja, op de donderdag <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Dus dat ja. was ook de reden dat ik, uh, ik hoorde je uh, dit programma aankondigen. En toen dacht ik, nou, s ochtends vroeg gelijk, huppakee, in de computer geklommen... En uh, me aangemeld en uh, ik werd gebeld en uh, nu zit ik hier dus. Ja, inderdaad. Ja, want mij is verteld dat echt een, een heleboel mensen... heel graag een uh, biografie zouden willen schrijven. Dus uh, zeg van, nou, mijn leven is echt uh, interessant genoeg voor een boek. En dat inspireerde mij om nou met die gewone mensen dan eens te praten. Maar ook jij bent niet gewoon, want uh, eventjes naar Mozambique geweest. Uh, ja, ja dat, dat, dat zijn dingen die... Uh... Ik ben al van jongs af aan heel erg ingesteld op avonturen, op reizen. Uh, ik las boeken van Amunsen. Uh, dus ik was als jongetje al een beetje met uh, verre landen bezig en uh, verre oorden. En uh, op een gegeven moment uh, kom je natuurlijk tijdens je studietijd... een beetje in een politieke sfeer terecht en denk je van... goh, ik, ik kan misschien ook nog uh, wat doen. En die combinatie van avontuur... Uh, Iets ontdekken en misschien ook nog iets goeds kunnen doen. Nou ja, dat, dat, dat kwam samen in die uh, uitzending naar Mozambique. Ja, ja. maar waarom Mozambique? Uh, daar hadden we wat contacten mee. Uh, in 1975 is uh, Mozambique onafhankelijk geworden. en heel Nee, maar je veel... zegt, daar hadden we wat contacten ja, mee. Ja, door, door de... Uh, door onze politieke betrokkenheid bij uh, de, die Portugese kolonie, ja. die, waar, waar ook een bevrijdingsstrijd aan de gang was. Uh, was het na de onafhankelijkheid, zat Mozambique enorm in de problemen. Want heel veel Portugezen vertrokken. En ze zaten dus met een enorme uh, gebrek aan kader. Artsen, leraren, noem, noem ze maar op. Uh, en uh, ze hebben dus aan de Nederlandse organisatie, de Eduardo Monsladen Stichting, gevraagd: van, kunnen jullie bemiddelen om betrouwbare mensen te sturen die, die in ieder geval binnen onze politieke lijn mee willen helpen om dit land uh, weer uit de slop te krijgen? Ja. ja. Maar waar zat jij op dat moment in je leven? Ik, zat, uh, ik studeerde psychologie in, in Utrecht. Ja. En uh, ik, uh, ik was uh, politiek nogal actief. Mm -hmm. uh, ja. Uh, Misschien zegt dat je niks, maar ik was betrokken bij New Dennendal. De, de gezondheidszorg, de, de, de psychiatrie, antipsychiatriebeweging. Dus, um... Je was geen ongeïnteresseerde eeuwige student. Jij, nee, de, ja. jij zat daar met een missie. Ja, ja. ja, ik, ja. Zal, ja ik, ik was duidelijk politiek betrokken. En uh, um, nou ja, toen kwam ik daar uh, mijn uh, huidige vrouw tegen. En uh, uh, toen, op een gegeven moment, uh, hebben we samen het besluit genomen om. Uh, Richting Mozambique. Nee, dat is te makkelijk. Op ja. een gegeven moment hebben we het besluit ja, ja, ja, ja. genomen. Nee, want je, je studeerde, ja, ja. hoe oud was je? Ik was, denk ik, uh, nou, hoe oud zou ik geweest zijn. Hm, begin uh, twintig? Begin twintig, ja. ja. Dus, maar de, dan moet toch ergens al die politieke betrokkenheid vandaan zijn gekomen? Uh, is dat van huis uit, heb je dat meegekregen? Um, misschien een beetje, niet... Niet echt. Ik denk dat het. Ik zat natuurlijk. Ik was aan het studeren in die roerige tijd van de zestige jaren. En. Uh, politiek was natuurlijk een heel. Je werd er als het ware mee doordezemd op de universiteit. Dus, ja. um, nu zijn we druk met Twitter en grapjes. Precies, maar toen was en, je en, echt bezig met de maatschappij. <lacht> ja. Nou, nu, nu <lacht> doen, doen uh, sommige mensen het anders. <lacht> Via Twitter, ja. ja. <lacht> ja. Maar ja. toen deden we het zo. En, ja. Uh, ja, ik, ik was zelf ook wel een beetje op zoek naar avontuur. Want ik, ik ben onder andere in Hilversum naar de gooise radioschool gegaan. Tijdens mijn studie. Ja. Want ik dacht, nou, als ik nou radiotelegrafist word... dan kan ik straks gaan varen en dan kan ik op die manier mijn reislust Ja, ja, dan moet beveiligen. op de een of andere manier ja. Moet ja. Er een uh, avontuur ja. komen. Ja. En toen kwam eerst die vrouw. Waar kwam die vandaan? Die, uh, wij, ik zat al in de werkgroep Gezondheidszorg Utrecht. Een soort politieke actiegroep ja. uh, in de raadskelder in Utrecht... En daar heeft ze zich op een gegeven moment ook aangemeld. En zo zijn we elkaar uh, letterlijk tegen het lijf gelopen. Hoe heet je vrouw? Hanna. En hoe ging dat eerste moment van tegen het lijf lopen? Nou ja, ik zei van... Ik, <lacht> ik heb net mijn radiotelegrafie-examen gedaan en ik ga ja. varen. Je <lacht> <En toen, lacht> dus zei dat heel leuk. Dat ja. Ja. Ja, ja, ja. Uiteindelijk ja. heeft de verliefdheid het gewonnen van, uh, het, van de reislust op dat moment. En uh, zijn we getrouwd. En uh, toen ons eerste kind... Uh, Marije geboren is. Uh, toen begonnen al die eerste contacten te groeien. Van uh, uh, willen jullie naar Mozambique? Nou, meld je maar aan. En op een gegeven moment werden onze gegevens naar Mozambique gestuurd. En dat heeft uiteindelijk heel lang geduurd. En op een gegeven moment uh, uh, kwam het ja-woord. We kunnen gaan. <laughs> nou, <laughs> ja. En uh, toen zijn we dus... Uh, ja, met onze dochter die toen anderhalf was. Oh, en uh, zijn we naar Mozambique vertrokken. Ja. Ja. Zijn er momenten geweest dat jij en Hanna zeiden... Van, oh, waar beginnen we aan? Mozambique. Uh... Met zo'n kleintje. Mm, ja, dat, dat, dat is later gekomen, denk ik. <laughs> toen je na ging denken. Ja, ja, precies. Of toen je daar zat. Toen we daar zaten, toen, was, toen bleek het toch wel heel, soms wel heel ingewikkeld te zijn. Uh, met het voedsel, met met uh, hygiëne, met uh, ziektes en dat soort dingen. Maar we hebben er ook, en ja, dat heb ik ook uh, al eerder gezegd... we hebben daar een, een hele... Ik heb daar zelf een... Dat is een hele belangrijke periode in mijn leven geworden. Uh, als, als, ik, als ik nadenk over hoe, hoe dingen gegaan zijn... dan is die periode in Mozambique voor mij heel belangrijk gehoor, yeah. geweest. Ja, en waarom dan? Wat was het belangrijke? Uh, omdat het je eigenlijk uh, heel erg op het eventjes los uh, trilt van je eigen wortels en van je eigen normen en waarden. En uh, het relativeert heel erg. En dat, dat relativerende vermogen, dat heb ik heel erg uh, hier uh, door Mozambique ontwikkeld. Ja, ja. ja. Um, ja, We maken ons nu druk uh, over van alles en nog wat in Nederland. Mm -hmm. Maar we zijn natuurlijk een verschrikkelijk rijk land. Ja. Ook al praten we iedere dag over crisis en eurocrisis en noem maar op. Maar vergeleken met Mozambique zijn wij verschrikkelijk rijk. Maar hoe lang is dat geleden dat jij terugkwam uit Mozambique? Uh, 1984. Dat, ja. dat blijft dus heel lang uh, nawerken. Want op een gegeven moment wen je er weer aan dat hier... Uh, uh, ja, heel ja veel maar dingen... dat, dat gevoel van dat je heel erg bevoorrecht bent om in Nederland geboren te zijn... en, en met alle uh, heel veel voordelen die dat heeft... te mogen studeren, de studiebeurs... Uh, ja. de goede infrastructuur, um, alles en nog wat. Frustreert het ook wel eens? Uh, dat je denkt, de, het klinkt misschien een beetje stom... maar mensen die niet naar boven Mozambique zijn geweest... of iets ja, ja, dergelijks ja, ja. hebben gedaan... dat die een beetje verwenderen in het leven staan? Ja, dat, dat, dat speelt zeker een rol. Ik denk dat het voor, voor heel veel mensen nu ook heel goed zou zijn om een tijdje naar het buitenland te <laughs> iedereen gaan. Iedereen naar Mozambique. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Niet ja. iedereen naar Mozambique, maar nee. wel naar het buitenland. Dat je in ieder geval in een andere cultuur... met andere uh, situaties te maken krijgt. Um, om een voorbeeld te noemen. Wij kwamen in Mozambique en iedereen is daar zwart. Althans, dat denken wij. Ja. Maar dan, naarmate je er langer bent... ga je steeds meer zwart tinten zien. Oh, echt? En, ja. Ja, uh, net zo goed als een Chinees als een naar West-Europeanen kijken... Ja. Lijken wij allemaal op elkaar. Ja. Dan zien ze geen verschillen. Maar er zijn natuurlijk gigantische verschillen. En als je langer in zo'n land bent, dan zie je ook op een gegeven moment dat een, een, een, een donker iemand gewoon bloost. Net als wij. En hoe zie je dat? Ja, dat is ja, een dat, stomme vraag, maar ja, hoe zie ja, je dat? Ja, je, wordt, je wordt gevoeliger voor dat soort kleine verschillen. Verschilletjes. Ja. Ja. Ja. Ja. En uh, nou ja, dat er natuurlijk mensen zijn die uh, heel donker zijn, en mensen die wat lichter zijn, en mensen die nog lichter zijn. Dus. Uh, ja, en je, ja je, je, je, je, gaat, je gaat je realiseren wat, wat jouw eigen normen en waarden zijn. En dat dat ook maar iets is wat je door opvoeding en door cultuur meegekregen hebt. En dat dat niet uh, een vaststaand gegeven is. Er gebeurt het je nu wel eens dat je um, uh, die geschiedenis opeens opduikt? Dus dat je uh, in een gesprek met iemand opeens een heel andere zienswijze hebt? Of dat je denkt, oh wacht even, dat komt natuurlijk uit die periode. Mm. Ik weet niet zo goed wat je bedoelt. Precies. Nou ja, misschien. Kijk, als jij. Ja. Uh, uh, ik heb wel eens meegemaakt, uh, en, en niet vergelijkbaar, maar dat ik uh, door het Oostblok reisde met de mm -hmm. trein. Ja, ja. Ja. En uh, ik zakte daar letterlijk door een trein heen, terwijl die reed. Oh. En het was daar ook, weet ja. je, dan ging je zitten op het station en dan ging je gewoon maar wachten of er die dag misschien een trein kwam. Ja, ja. En als je dan dan kom je in Nederland en heb je gewoon een gesprek met iemand. En die zegt dan van ja, die treinen hebben altijd maar vertragingen in Nederland. Ja, ja. En dan denk je, vertraging. Heb je je ja, of, ja, precies. Ja, ja. We ja, ja, ja. zijn misschien tien minuten later. Het ja, ja, ja, ja. Uh... Nou ja, voorbeeld is natuurlijk iets heel belangrijks, water. Ja. Uh, in ik woonde dan in de grote stad Maputo. Uh, op een flatje. En we hadden uh, bovenop de flat, daar stonden aan, de, aan de beide kanten van de flat... stonden grote waterbakken. Ieder huis had zijn eigen waterbak. Maar er was eigenlijk nooit druk genoeg om die uh, bakken te vullen. Dus op een gegeven moment had ik een pomp uit Nederland meegenomen... En als er dan ochtends even een beetje water was... dan was meestal wel een paar uur net voldoende water. En dan pompte ik mijn bak vol. Maar op een gegeven moment dacht ik van... Goh, we hebben nog steeds geen water. Maar dan bleek de buurman dus met een slang... zijn water over te hevelen naar zijn bak. Mm -hmm. yeah. Nou ja, toen ging ik dus met de buurman praten en zei van... weet je wat, als jij nou vroeg opstaat... want je moest er echt heel vroeg voor op, vijf uur of zes uur moest je dus op... Als jij de pomp aanzet en je vult even alle bakken... dan zijn we allemaal tevreden hè? Ja, ja. en hebben we allemaal water. Is dus, dat, uh, maar is dat dan, was dat dan een soort westers inzicht... of is dat dan een ben-inzicht wat je uh, even had? Uh, dat je daar alweer liep te regelen. Ja, ja ik ben, ben wel een regelaar die, die het ook wel probeert... om op, op, een bepaal, op een goede manier op te lossen. Dus niet het conflict aan te gaan... maar meer op een, ja, in een soort overlegsituatie... Ja. waarmee waar Nederlanders volgens mij ook wel goed in zijn... Is, de, is dat nog steeds zo? Uh, ja, maar ik, ik ben wel min, minder. Ik ben wat. Misschien wat minder makkelijk in. Ik ben wat, af en toe wat bozer geworden. Wanneer ja, ben je maar, voor het laatst heel boos geworden bent? Je ja. Je als je, niet, zo, als je niet, uh, nee, niet in je natuur ligt om heel boos te worden, dan weet je het nog wanneer je boos geworden bent. Ja. Nee, ik zou zo. Dat is al dan wel, alweer een hele lange tijd geleden. Ja? Ja, ja, ja. ja, ja. He, wat heerlijk. Ja, dus je ja, ik niet ben heen. eigenlijk wel een vrij optimistisch en uh, een vrolijk, ingesteld een vrolijk ingesteld persoon. persoon ja. Op het moment dat je daar zat he, met die, die bakken waar het water dan uh, in moest komen... had je toen een terugvalbasis, was er voor jou en Hanna en Marije... Mm. Uh, de mogelijkheid van, nou weet je, het gaat niet, we gaan terug naar huis. Was er dan opvang of geld of huis? Kon je naar je ouders? Of uh, je... Toen we terugkwamen, toen zijn we, we... We hadden al een huisje in Deventer... Ja. En we, zijn, we konden op een gegeven moment gewoon in ons eigen huisje terug. Oh, dus, netjes geregeld ja. op ja, die leeftijd ja, ja, ja, ook. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja de, in die tijd, uh, uh, dat is ook wel grappig. Als je dus terugkijkt, dat, wa dat was een huisje van 33.000 gulden. Ja. <laughs> Kom daar nu eens om. Ja. Maar de rente op de hypotheek was 9 procent. Ja. ja. Dus nu ja. piept men al over rente van... Ja, dat van is weer zo'n relativering 4. van Ben. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. ja. Nu ja. piept men over rente van 4%, maar 6%, toen en toen was het 9%. En dat was eigenlijk vrij normaal. Ja. Ja. Maar hoe kon je dat toen, toen doen? Want uh, denk, dat klinkt nu echt als een, uh, een heel klein bedragje, maar... Ja, we, dat, dat hebben we echt ook bij elkaar geschraapt van... Uh, van familieleden van duizend gulden van die en duizend gulden van die... en dat bij elkaar geschraapt en we hadden zelf wat spaargeld. En dat allemaal in dat huisje gestopt. Ja. <laughs> ja. ja. En ja, daar, daar kun je nu eh, bij wijze van spreken nog niet eens een garage voor kopen. <laughs> maar toen, hebben jullie toen dat huisje in Deventer gewoon laten staan? Uh, nee, Verhuurd. Aan, oh, okay. aan, iemand, uh, aan een student. Ah, ja, en zo'n politiek betrokken student weer. Ja, ja, ja. En als het daar nou mis was gegaan in Mozambique, want dan uh, stel dat je opeens heel veel geld of heel veel geld nodig had gehad, waren er dan mensen die je kon bellen? Uh, nou, dat is ook weer zo'n zo merkwaardige iets. In Mozambique was er onder de mensen die daar werkten, dat noemden ze dan co-operanten. Mm -hmm. uh, was een enorme solidariteit, omdat je eigenlijk allemaal het gevoel had van we staan voor dezelfde klus. Ja. Of het nou Cubanen uh, of Belgen of Chilenen. want er zaten ook veel Chileense vluchtelingen in uh, Mozambique. Uh, en uh, je kon eigenlijk makkelijk allerlei dingen van elkaar lenen. Bij wijze van spreken ook geld, want het, het bankwezen functioneerde niet zo goed. Dus heel veel mensen hadden gewoon, zeg maar, in de kast wat geld liggen. Ja. En als je. Uh, heel erg omhoog zat en je had bij wijze van spreken 500 gulden nodig... dan ging je naar de buurman en dan zei je, kan ik even wat geld lenen. En dat, dat, dat, dat was oké. Okay. Oké. Okay. Ja, dus er was een enorm ge een gevoel van saamhorigheid. Ja, ja. ja mooi. Ja. ja, dat is heel, uh, heel bijzonder. En dat, ja, dat onthoud je ook. Vriendschappen ja. voor het leven gesloten ook daar? Mm, ja. ja. Met ja. wie? Uh, wie zie je nu nog van die tijd? Eh... Uh, Frits en Hanneke, ja, dat zijn dus echt hele goede vrienden. En die, die zijn op een gegeven moment, ietsje later dan wij, ook naar Mozambique gekomen, Nederlanders. En ja, daar zijn we eigenlijk vanaf die tijd altijd mee opgetrokken en blijven optrekken. Ze hebben nog veel langer in Afrika gewerkt dan wij, zijn ook naar andere landen gegaan. Onder andere Burkina Faso. Mm -hmm. En uh, daar komen we misschien straks nog op in verband met een mooie plaatsnaam, Wakadougou. Wakadougou <lacht> <lacht> is inderdaad ja. een mooie plaatsnaam, ja. ja. En, euh, nou, ze, euh, dus, euh, maar die, die, dat contact is altijd gebleven. En ze wonen nu in Nederland en we hebben gewoon heel veel contact met elkaar. En dat, is een, dat voelt nog steeds heel goed. Ja. Ja. En als je dan bij elkaar bent, gaat het dan altijd nog weer even over Mozambique? Nee, nee, niet, niet, niet soms, heel hmm. soms. Ja. Ja. En, uh, maar over allerlei andere dingen, ja. ja. ja. Wat, uh, je zei van die plaatsnaam. Hmm. Laten we dat maar meteen doen. Ja, ja. Anders dan ligt het daar maar in de hoek te wachten ja, ja, tot, okay. het, ja. <laughs> tot het aan bod komt. Ja, ja, want jij, jij uh, refereert, denk ik, aan. Uh, dat li en je, je hebt een aantal uh, liedjes doorgegeven die je zelf uh, graag zou willen horen. En een daarvan was uh, van Claym Campbell. Ja. Daar refereer ja. je aan, of niet? Ja, daar heeft hij het op een gegeven moment over F Phoenix en Albuquerque. Ja. Albuquerque. Ja. <laughs> nou, dat zijn. Ja, ik heb iets met, met mooie namen. Dus. Uh, uh, we zijn toen die vrienden in uh, Burkina Faso werkten, zijn we ook met uh, onze twee kinderen intussen ja. naar Burkina op een bezoek geweest. Daar Want nou op... in Mozambique kreeg uh, Marije nog een broertje of zusje? Ja, ja, ja. Een, een, broertje. een broertje. En die Joris, heet ja. Joris. Ja. Ja. Dan zit je in Mozambique noem noem je kind Joris. Ja. Is hij vernoemd? Ja. <laughs> ja. Maar maar Joris, ja mijn maar directeur heette Jonas, maar ik, ik had zoiets van: ja, dat moeten we maar niet doen. Nee. Voor <laughs> Dan had helemaal ik de verkeerde associatie nemen. Ja, maar Joris. <laughs> dus toen is het bent. Joris geworden. Ja. ja. ja. Goed. Oh, sorry, je, je ging over de plaatsnamen, de namen. Ja. Nou, dus toen zijn we bij vrienden op, in Burkina op bezoek geweest. En die woonden in Ouakadougou. <laughs> prachtig. Ja dat, ja. Dat, ja, dat soort dingen, dat vind ik prachtig. Dus uh, vandaar het liedje van Klein Campbell met. Uh, Albuquerque en zo. En, uh, ik ben zelf in Noord-Zweden geweest, daar heb je een plaats, Parca Lompolo. Je onthoudt het ook allemaal, ja, he? ja. allemaal. Parca Lompolo. Dus het... ja. ja, ja. En uh, uh, nou ja, zo zijn dat. Er... Ik bedoel, je hebt in, in Amerika heb je ook een plaats als Corpus Christi. Ja. ja. En daar ben ik dan nooit geweest in Amerika hoor. Maar, uh, dus er zijn heel veel van dat soort plaatsen. En op de een of andere manier, uh, ja, doet dat iets met mij. Dus, ja. uh, nou, dan is dit liedje oh, daar... heel toepasselijk. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Cause I've left that girl So many times before By the time I make Albuquerque She'll be working She'll probably stop at lunch And give me a call But she'll just hear that phone Keep on ringing Off the wall That's all By the time I make Oklahoma She'll be sleeping She'll turn softly and call my name out low. And she'll cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so. Just didn't know. I would really go. Ja, dat was hem, hè, die, uh, die plaats. Uh, By the time I get to Phoenix. Ja. Is, dat is gewoon een tik, dat je plaatsnamen in de gaten houdt? Of komt dat ook oh. nog weer ergens vandaan? Uh. Nou, dat vind ik gewoon leuk. Ja, ja, ja. ja dan kun je van de kleine dingen... Een beetje, waar je een beetje wegdromen. En ik vind deze plaat, die straalt ook iets uit van die... een beetje dat heimweegevoel wat je ook hebt als je vaak als je op reis bent. Ja. Dat verlangen naar huis, hè? Ja. Dat is er ook altijd natuurlijk. Is er, ja, dat zeg je, het is er ja. ook altijd. Maar er was er wel, het verlangen hmm. naar huis. Ja, zeker, ja. ja. En was het dan het verlangen naar Deventer? Of was het het verlangen naar een uh, ja, andere ja. cultuur? Uh, het, het verlangen naar Nederland, waar, waar je familie woont, uh, waar, ja, waar, waar je vrienden wonen. Dus ja, je, ben, je, je bent en je blijft Nederlander, dat, ja. uh, dat raak je nooit kwijt. Ja. Hoe was het voor jouw kinderen? Want hoe oud waren die toen je terugkwam? Uh, mijn dochter was vijf en die sprak echt uh, prachtig Portugees. Helaas, dat verleer je dus als je klein kind bent. Echt waar? <laughs> ja, ja, ja, dat, dat geheugen dat houdt het niet vast. Oh, ja. dat vind ik. Ik dacht ja. dat als je dat als klein kind nee, leert, nee. dat je dus altijd vloeiend die taal kunt. Nee. Uh... Ja, het, ze heeft wel een heel goed gevoel voor Spaans. <laughs> dus zit, er is waarschijnlijk wel iets blijven hangen in, dat, in die hersenen. Maar ja. Uh, ja, ze sprak echt heel mooi Portugees, veel mooier dan wij. Ja. Dus. Uh, en. Uh, mijn zoon was anderhalf. Oké, die was nog klein. Die, ja. liep, net, ja, die liep net. En die is nu net vader geworden. Dus Eerlijk? zo hard kan het gaan. Ja. Een jongetje of een meisje? Een jongetje, ja. En hoe, hoe heet het uh, zoontje van Joris? Mika. Mika? Ja. Ach, ja. stond ook op mijn lijstje toen ik was. Uh, oh. Maar het gaat over jou, sorry. Ja, oh. ja, ja. Want ja. jij hebt toch drie dochters, dacht ik? Nee, niet. ik heb twee meiden en een jongetje. Oh, okay, maar toch? Mika ja. was inderdaad... Uh, ja, ja. Vond ik een prachtige naam, dus nog steeds. En hoe oud is Mika ja. nu? Mika is nu eh, volgens mij tien dagen, ja, vorige week. Oh, zo klein nog. Ja, ja, ja. ja. Ik ben er gisteren geweest. En ik heb hem gisteren voor het eerst eh, op schoot gehad. Ja. Oh. ja, ja, ja. Dat is een hele ervaring, hoor. Dat is echt ja. heel, heel bijzonder. Ja. Want het is je eerste kleinkind? Mijn derde kleinkind. Je klein al? Je, ja, ik heb twee kleindochters. Klein ja. Van mijn dochter twee dochters. Okay, ja. En van mijn zoon dus nu een klein zoon. Ja. En waar, waar woont uh, Joris? Joris woont in Eindhoven. En, en jij in? In Dalsen. Ja, oh, dat is nog ja, wel even een pittig dat is van een knap eind. eindweg, ja. Het ja. is 180 kilometer. Oh, en Marije? En Marije woont in Houten bij Utrecht. Ach. Ja, maar... dat is ook niet naast de deur, nee. maar, uh, Nou, dat is... Ach, ja. Het is niet zo dat je, zeg maar, even op de koffie kunt, hè? Nee, nee maar, maar je bent gelukkig wel... Ja. Op jouw leeftijd, want je bent nog hartstikke jong met uh, 63 jaar. Ja, ja. Ja. Ja, je bent nog wel heel mobiel. En, uh, ja, zeker. Dat, uh, ja. dus dat, dat scheelt je best dus wel. Onze een jonge kleine open. dochter die komt zondag logeren. Een paar dagjes aan. En die vindt het altijd fantastisch. Want wij wonen buiten. Ja. Groot bos achter het huis. Dus ja. Uh, gaan We s'avonds, als we gegeten hebben, gaan we in het bos in en dan gaan we reën spotten. Ja, ja, ja, ja dat is fantastisch. En dat, hoe oud is die kleindochter nu? Vijf, ja. die is de, heeft Bijna nu zes. dus de leeftijd dat jij met Marija vanuit Mozambique ja. weer naar Nederland kwam. Ja, ja. En, en als je nu naar je kleindochter kijkt, zie je dan ook nog dat kleine meisje van toen, of is dat inmiddels? Zo? Ja, dat dus, er zijn heel veel parallellen. Ja, ja, ja. ja. Ja. Hoe was het voor haar om in Nederland weer naar school te gaan? En nou, in de kou, in de regen. Uh, ja. Toch volgens mij wel even een overgangsperiode nodig gehad hoor, om weer te wennen in Nederland. Ja. Ja. ja. En voor jullie? En voor ons ook, ja. We, uh, in, uh, het, het verandert heel snel. Een land verandert heel snel. Dat, we, we, we, we waren twee jaar in Mozambique en toen gingen ja. we met verlof. Ja. En Toen kwamen we in Nederland aan en toen stonden we bij de bushalte te wachten. Toen <laughs> stapten we in de bus en de chauffeur zei... Heb je geen strippenkaart? <laughs> een strippenkaart? Ja, daar had ik nog nooit van gehoord. <laughs> dat was dus ja. intussen al ingevoerd. Ja. En iedereen liep met strippenkaarten, maar dat hadden wij dus niet. Nee, daar sta je dan, inderdaad. Het is wel opgelost. Ja. Maar, uh, dat zijn dan van die kleine dingen waar je ja, even ja, ja. niet over nadenkt. Ja. Dus ja, als ja. je weer terugkomt. <laughs> ja. En wat ben je toen gaan doen? Um, we zaten in het vliegtuig en ik deed de volkskrant open... En toen zag ik daar een, uh, een, uh, een baan staan als adjunctsecretaris... bij een overlegclub op het gebied van een verstandelijk handicaptenzorg. Natuurlijk, ja. Mensen met een verstandelijk handicap, ja. Uh, daar ha heb ik uiteindelijk ook mijn afstudeerscriptie over gedaan. Dus, en uh, daar heb ik toen uh, een jaar of zes gewerkt. Ja. Dus ik had eigenlijk al vrij snel weer, gelukkig, werk. Maar serieus, ja. in het vliegtuig zag je die vacature... in ja. een landelijk dagblad staan? ja. Ja, het was, het was de KLM. dus... Uh. Ja, dat, dan krijg je inderdaad even ja, een dag. Ja. Maar, nee, maar dus, vertel me eens hoe dat ging. Want jij zit in het vliegtuig. Je, onderweg terug, met twee kleine dagen. Ook nog eens een keer. Ja. Welke verjaardag 17 december. En van de 25, 26, 27, zoiets. Dat weet je even niet zo uit je hoofd, natuurlijk. Hoe oud je werd op die dag? Uh, ik werd toen. Uh... 1984... Oh ja, dat kunnen we natuurlijk uitrekenen. hè? <laughs> ja, um... 36. <grijg> ja, oh, oh, oh ja. Ja, ja, nou, ja. Inderdaad, ja, ik, ik zit ja. er weer te jong te rekenen. Ja. En dan uh, uh, zit je zo samen in het vliegtuig. En was er ook een moment... Ja, ik weet niet of je het nog weet, maar een moment dat je zei van... Oh, misschien is dit wel iets... Uh... Want je moet toch... Ja. Je gaat toch naar Nederland? Je moet toch denken, oh, hoe moet het volgende week? Hoe moet het over een maand? Hoe moet het over... Ja, ja, ja. Nou ja, goed, dus... Um... Het ging vanzelf. Ja. Toen, waren, toen was het ook nog heel goed geregeld. Want je, als je dus uh, werkloos was, dan kreeg je gewoon een uitkering. En die uitkering was, bleek <laughs> uiteindelijk hoger te zijn... dan de salaris wat ik toen ging verdienen. Okay, maar dus ja. zorg had je <laughs> nog niet? Nee, nee. nee geldzorg nee. hadden we niet. Ja. Omdat, nee, echt niet. Ja. En toen ging je aan het werk? Ja. ja. En hoe was dat? Uh, nou, ik... Uh, ja, dat was natuurlijk... Uh, het was best een, een, een fijne baan waar ik heel veel ruimte heb gehad... om mijn eigen dingen te doen. Ja. Het was een overlegorgaan uh, tussen allerlei organisaties. Dus ja, daar kon ik dan wel, ook wel weer... Uh, mijn kwaliteiten uh, van het verbinding zoeken. <laughs> Goed uh, uitbouwen. En uh, ik heb, uh, ja, ik heb er allerlei initiatieven kunnen ontplooien. Dus een boekje maken voor Turkse en Marokkaanse ouders van een Verstandelijk. En ik heb hem persoon kind. Uh, dus dat soort dingen heb ik gedaan en daar was ruimte voor. En ja, dus ik kon wel weer lekkere initiatieven ontplooien. Maar nou, na nou zes jaar? Ja, ik was natuurlijk opgeleid als psycholoog en ik wilde eigenlijk vooral een beetje in, het, in de klinische sfeer, dus niet alleen op een, op een bureau of kantoor of in een overlegorgaan werken, maar ik wilde echt als uitvoerend psycholoog aan de slag. Ja. En dat is op een gegeven moment gelukt in het epilepsiecentrum in de Krukjeshoeve. Ja. In Heemstede. En daar uh, ook weliswaar weer met mensen met een verstandelijke handicap... of mensen met autisme. Maar allemaal ook mensen die ook epilepsie hadden... naast hun andere handicaps. En daar heb ik uh, een hele lange periode gewerkt. Ja. En dan ging je van Deventer naar Heemstede? Nee, want we zijn ja. op een gegeven moment verhuisd naar Utrecht. Oh ja. Heel lang in Utrecht gewoond. En toen reed ik wel op en neer naar Heemstede. Ja. In het begin ging het nog heel flitsend. En dan een in drie kwartier. Je, nu weet ik het wel. En nu is het, ja, nu is het anderhalf weer. uur. Ja, ja. <laughs> ja, ik heb daar, uh, even kijken, ja, van 1990 tot 2000. En toen ik begon, toen reed ik in drie kwartier naar mijn werk, van deur tot deur. En toen ik in 2000 naar Zwolle ging verkassen, toen uh, deed ik er anderhalf uur over. Heen en anderhalf uur terug. ja. ja. Ja, Dat is dus wel een het... verandering die we hebben doorgemaakt. Ja, ja, ja. Ja. En waarom ging je naar Zwolle? Uh, er kwam een uh, kleine epilepsiekliniek in Zwolle. Dat is grappig, want je, je kwam eigenlijk per ongeluk... op het gebied van epilepsie terecht, of niet? Uh, of lag je interesse daar uh, al? Nou, de Krukjeshoeven was eigenlijk een soort woonvoorziening... voor mensen met een verstandelijke handicap... of mensen met psychiatrische problematiek en epilepsie. Ja. En ze hebben mij... ja, Dus ik had het eigenlijk wel weer steeds met dezelfde doelgroep te maken... Alleen, ik ben natuurlijk, ja, doordat ik daar werkte... ook wel uh, wat uh, knapper geworden op het gebied van epilepsie. Ja, raakt, ja. Je, raakt je daarin geïnteresseerd? Jazeker, ja, ja. Want dat is in ieder geval voor mij ook de aanleiding geweest... om uh, me verder te specialiseren en neuropsychologie te gaan studeren. Ja. ja. En daar, ik ben niet zo thuis in alle takken van psychologie... Ja, ja. maar neuro, dat is hersenen. Dus ja, dan is hoe de hersenen functioneren, hoe je geheugen functioneert... En hoe je waarneming is, hoe je... Denken, verloopt, ja. uh, je handelen, je, je handelingsvaardigheden... problemen oplossen, hoe doe je dat? Dus dat, daar houdt de neuropsychologie zich mee bezig. Die probeert dat te meten. Ja. En, en wat weten mensen niet over epilepsie... wat ze eigenlijk wel zouden moeten weten? Wat handig zou zijn, als we het wisten. Hmm. Um, nou, heel veel mensen uh, schrikken er ontzettend van. Ja. En... Het, daarom is het ook wel goed om te weten, als iemand het heeft... Dat de, dat de omstanders of de omgeving het weet. En ook wat ze moeten doen. Dat iemand in een stabiele zijligging moet liggen... en dat je eigenlijk niet te veel met zo iemand moet doen. Ja, juist helemaal niets. En, dus, en zeker geen 112 bellen, wat natuurlijk ja, heel dat gebeurt, Ja, dat doe je wel. Ik heb het wel eens meegemaakt ja, ja, dat iemand zo'n aanval ja. had. maar dan Ja, ja, dan, ja, ja, ja. je, ga, je <laughs> denkt... Waarschijnlijk is er niemand, misschien ja, behalve ja. jij... die denkt, ja. ach, weet je gaat wel weer over. Je ja, gaat precies, toch even ja. bellen. Ja, ja, ja. Ja, maar dat hoeft dus helemaal niet. Nee. nee. nee. Ja, het, beste, ja, het beste is... Uh, maar natuurlijk als het te lang duurt, dan moet er wel wat gebeuren. Ja. En daarom hebben mensen ook vaak zo'n bandje om met een waarschuwing erin... Uh, van wat, wat, wat er moet gebeuren of wie gewaarschuwd ja. moet worden... of welke medicijnen ze gebruiken. Want er zijn er wel medicijnen voor om zo'n aanval te doorbreken. Ja. Er staat mij ook iets van bij uh, de tong. Uh, oppassen. dat, uh, dat, uh, ik heb, dat uh, ja. Mijn danspartner had epilepsie. Dat is echt, okay. dus heel, ik ja. vond het echt griezelig. Ja, ja, ja Ik kan me voorstellen. Denk, toch, je bent bezig ja, met ja. Uh, ja. links, rechts, 1, 2, 3. En je ja, denkt, oh ja, is die ja. nou maar niet. Maar, ja. uh, maar je moet het, dat hij niet op zijn tong beet. Kan ik me vragen. Het is echt lang geleden. Hoor. Hm. Dat, uh, maar je moet ook geen harde dingen tussen de tanden gaan doen... want dan beschadigt dat weer. Oh, dus, ja. ja. ja, dus ja. Dat, <laughs> maar jij staat er niet meer van te kijken als je iemand ziet met een aanval, denk N je? Nou, het gekke was, ik, ik werkte op de krukjeshoeven... waar mensen over het algemeen vaak, vaak aanvallen hadden. Mm -hmm. Maar om zo'n aanval echt op dat moment mee te maken... dat gebeurde niet zo vaak. Oké. Okay. Dus zelfs, want terwijl, als ik er dan op een, op een afdeling was... Ja, de, de kans dat het dan op dat moment gebeurt, is toch vrij klein. Ook al hadden die mensen soms wel wekelijks een aanval. Maar ja, dat, uh, ik heb het wel een paar keer gezien hoor... maar niet zo uh, dat ik het dagelijks meemaakte. Nee. Nee. nee. Ja. Komen de dingen jou um, aanwaaien? Je klinkt een beetje alsof je geen bewuste keuzes hoeft te maken. Mm. Maar je kwam toen Mozambique kwam op nou, je pad... Ja de epilepsie, het kwam op je pad. Die nieuwe baan kwam ik, op je pad. Ja, ik voel me soms wel eens zondagskind... al ben ik op vrijdag geboren. <laughs> ja. Maar het, het, nee, ik, ik kies wel heel duidelijk voor bepaalde dingen. Ja. Dus... Um, uh, ja, je hoeft natuurlijk het, niet, je hoeft niet uh, aan te pakken wat voorbij komt in je ja. leven, maar... Als ik iets leuk vind, zoals bijvoorbeeld dit programma kwam ja. voorbij. Ja, ja. En dan ben ik wel iemand die. Ik ben ook ochtends meteen achter de computer uh, gekropen. Ja. En uh, misschien iets te impulsief. Maar nou, ja, denk je dat nu? Ja. We zijn nu 35 ja. minuten bezig en je denkt. Daarom... Ja, misschien had ik het niet moeten doen. Ja. Ik er moeten nog 19 mensen na jou hebben. Ja, ja, ja. Nee, ik vind het hartstikke ja. leuk om te doen. Ja. Dus. Maar wat was het? Wat, wat was het dat je, Dacht je van, nou, dan kan ik in de studio kijken? Of dan kan um, ik een keer... Uh... Nou, ik, vind het, ik vind het ook leuk om gewoon... Ik heb het idee, ik heb wel een, een, een verhaal te vertellen. Ja. Is ja, het niet zeker. over radio, dan is het over Mozambique. Of over autisme. Of ja. over mijn vele reisjes die ik gemaakt heb. Ja. Uh, of ver, verre radiosenders te horen. Dus wat dat betreft... Uh, ik had zoiets van, nou, ik, ik wil dit wel doen. En ja... Nou, en dan is, zit je dan ja, ja. een reizen die je gemaakt hebt... om verre radiozenders te horen. Hmm. Dat zou mij heel erg moeten interesseren. Ja. <laughs> maar ik denk, waarom gaat iemand reizen maken... om verre radiozenders ja, ja. te maken? Vertel nou, eens. Het is eigenlijk een beetje begonnen. Ja, het, het begon eigenlijk al op mijn elfde. De, de liefde voor de radio is eigenlijk begonnen toen ik elf jaar was. En wij hadden draadomroepen. Ik weet niet of je dat wat zegt. Maar ja. heel vroeger hadden mensen kastjes aan de muur. En dan kon je dan vier stations mee ontvangen vier zenders afstellen. Dat, uh, dat, was dus, dat, dat ging dan via een draad. Wij hadden geen radio, dus uh, thuis. En mijn... Ik ben de jongste in het gezin, dus... mijn oudste zus... had een vriend, en die kwam... die, zat in de, die moest zijn diensttijd vervullen... en die zat bij de mm. verbindingsdienst... en die kwam met een kristalontvanger aanzetten. En uh, s'avonds luisterde ik dus... met een oortelefoontje in mijn oor. Dat doe ik nu nog s'nachts, dan nou, luister ik naar <lacht> ja. ja. En... Uh, toen hoorde ik Radio Luxemburg, 208. Nou, en met prachtige popmuziek. Uh, en uh, nou, toen was ik verkocht voor de radio. Ja, vanaf dat moment is eigenlijk de liefde voor de radio is altijd gebleven. Wat grappig, want je zegt, ik hoorde toen uh, die prachtige popmuziek. Bij heel veel mensen ja. is dat het begin van de liefde voor muziek. Hm. Dus elf wel wat jong, hm. maar bij jou was het de manier waarop de muziek naar jou toegebracht werd, die je fascineerde. Ja, de, maar je had op de gewone radio, op de Hilversum 1 en 2 heette toen nog... had je nauwelijks popmuziek. Ja, mijn, mijn vriend, een hele goede vriend van de middelbare school... die hadden dan voor het eerst zo'n transistorradio gekocht... Ja. en dan kon je op de lange golf op de BBC de Top 40 horen. Ja. Alleen op zondagmiddag, geloof ik, een uurtje of zo... Ja. En verder was er geen popmuziek te beluisteren. En Althans, wat hoorde je toen? Ja, je hoorde allemaal ernstige gesprekken. Of de dominee, of de pastoor. Ja. Of, uh, er werd ook met een soort plekstatigheid werd er gepraat, hè? Of voor de radio. Ja. <laughs> ja, en het klonk ook allemaal een beetje zo. Ja, ja. <laughs> ja. Dus laat maar het allemaal goed echt komen. Een Lekkere, vlotte muziek, die had je amper. Ja. Ja. Dus, uh, en de Radio Luxemburg, die, ja, die doorbrak dat, uh, dat gevoel. En dat bleek dus meer te zijn in de eten dan. Uh, dat saaie gedoetje van Hilversum, hè? Ja. Oh, wat erg. Hè. En wat, wat hoorde je toen voor muziek? Ja, van alles. Uh, Jimi Hendrix. Uh, ja. Oh ja. De uh, Beatles later, natuurlijk. En... Uh, Bad Boone. En, uh, nou ja, noem ze maar op, hè. Ja. Wat vonden je ouders daarvan? Uh, die vonden het goed, ja. Oh, echt waar. Ja, ja. Althans, uh, ja, mijn vader was toen al overleden, dus wat dat betreft... Uh, toen ik elf was, stierf mijn vader. Dus dat is ook wel een soort... Breekpunt. Uh, Breekpunt in mijn leven. Ja, ja. Dat, is, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Want ja, als je elf, elf jaar bent, dan hoor je je vader niet te verliezen. Maar ja, goed, hij was ziek en uh, hij is uh, aan kanker overleden. Dus um, me, ja, ik was toen met drie zussen en mijn moeder bleven we achter. Ja, Allemaal vrouwen, En allemaal jij als vrouwen, jongste. Ja, ja. Hoe uh, ja, ja, ja. was dat in die tijd, kanker? Uh, daar konden ze nog niet zoveel aan doen. Nu ook nog niet, maar nu is het ietsje. Nou, ja, dus... Er wordt in, de, in ieder geval heel soort, veel geprobeerd De vaak. soort kanker ja. die, die mijn vader had, die, daar kunnen ze nu wel iets meer mee, maar ook nog niet alles, alvleesklierkanker. Dus uh, ja, ze kunnen wat dat betreft op dit gebied natuurlijk veel en veel meer. Dus de gezondheidszorg is natuurlijk ook gigantisch vooruit gegaan. Ja. En, uh, dus de radio, toen ik elf was en toen dat radiootje... Op mijn, naast mijn nachtkastje kwam, mm -hmm. dat gaf voor mij ook een soort troost. Dus radio is voor mij ook altijd een soort troost geweest. Ja. Dat, dat is nu, als ik het psychologiseren achteraf, achteraf gepraat. Hè. Dus, uh, en, en die troost en dat, gevo dat, dat prettige gevoel is altijd bij radio gebleven. Grappig is dat. Ja, ja. Ja. Dus, uh, en dat, dat, dat, nou, dat heeft zo allerlei vertakkingen gekregen. En dan maken we misschien een sprongetje naar die uh, reizen maken... om verre stations te ontvangen. Nou, nog heel voordat we dat ja. sprongetje gaan maken. Want uh, uh, ik probeer me voor te stellen, als je elf bent en je vader sterft... Um, ben je dan ten volle bewust uh, dat er iets heel ergs gebeurt... Of was je op ben je op je elfde nog heel erg met jezelf bezig? Of allebei kan ook. Mm. Nou, ik miste hem ontzettend. Want het was. Ja, ik had, mijn vader was ook een soort kameraad voor mij. Dus als het vakantie was, dan sprong. Uh, mijn vader was vertegenwoordiger, dus die zeesde door de Betuwe en de achterhoek. En, om uh, Liga aan de man te brengen. Liga? Liga, ja oh, zeker. Schattig, ja. <laughs> ik ben groot geworden op Liga. <laughs> ja, dat <laughs> ja. kan nou eens niet anders. Ja. En. Um, uh, dan ging ik in de vakantie ging ik mee. Ja. Ja, ik reed altijd mee. Ik vond het fantastisch natuurlijk. In de ik kwam overal. Mocht, mocht, mocht moest soms in de auto blijven zitten, want er was blijkbaar een ingewikkelde klant. Dus, en dat, dat viel natuurlijk ineens weg. Ja. Ja. En, uh, dus ik heb hem wat dat betreft heel erg gemist. Ja. En kan je je die periode ook nog herinneren dat hij ziek was? Uh, ja, maar dat is ook. Ik, ik weet nog dat hij in het ziekenhuis lag. Ik, ik, ik zie bij wijze van spreken het bed nog voor, voor me. Maar dat is een, hij is vrij kort ziek geweest. Eigenlijk in de hmm. in, in absolute sfeer. Twee maanden misschien, zoiets. Ja. Ja. En hoe redde je moeder zich daarna? Met vier kinderen? Uh, nou, dat... Uh... Ik wil zeggen, er was vast nog een voorraad lichaam. Maar dat klinkt ja, heel ja, onwaardig. Ja, ja. <laughs> nou ja, ze, ze kreeg een pensioen. <laughs> ja. En ze, ze kon blijkbaar erg goed met geld omgaan. Dus we hebben het eigenlijk altijd wel gered. We gingen zelfs nog op vakantie. Ja. Weliswaar een, uh, Simpel, met de trein en dat soort dingen. Hè? Ja, Naar het nou, strand, maar nou, goed. Een vrouw in die tijd met vier ja. kinderen. Ja, mijn oudste twee zussen die, die waren al zo'n beetje half het huis uit. Mijn, mijn ja. oudste zus was al getrouwd. Mijn tweede zus die, uh, was ook al bijna het huis uit. Dus in die zin had ze op een gegeven moment nog maar twee kinderen ja. over. Hè? Ja, ja. Ja, ja. En, en, Om voor te zorgen. Ja, ja, en jouw andere zus was? Drie, die is drie jaar ouder, oh, ja. ruim drie jaar ouder. Ja, ja. Ja. Ja. Nou ja, het is toch een rare tijd in ieder ja, geval. Ja. Ik zit even te kijken, want ik, ik denk het is misschien wel even leuk om uh, de Fortunes te draaien. Mm -hmm. je, die, die staat op jouw lijstje. Oké. Okay. Oké, okay, was je het vergeten? Ja, ja. <laughs> Caroline. Caroline. Oké, okay, ja. Ik ben nee, van de, ja. de zeepiraten tijd. Ja? zeepiraten. Ja, of zeg je ja. nou, weet je, hè, het, we zijn alweer op al bijna drie kwartier. Doen, nou, als ik nog één plaatje mag kiezen, zullen we dan de Beatles doen? Nee, doe toch ja. maar Caroline. Dat, ja. Uh, ja, de, de mooie bel, boem, boem. Ja. Ja. Het is jouw uur, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Waarom deze Ben Corbeek uit Dalfse? Ja, uh, ik heb dus iets met radio, zoals je <laughs> <Ja>. al begrijpt. <laughs> um, uh, ik ben natuurlijk opgegroeid in de periode van de uh, Piratenschepen, de Radio Piratenschepen. Ja. Veronica en later kwamen de Engelsen natuurlijk opzetten. Radio London, Big L, Caroline. Ja. En uh, uh, nou ja, dus um, ik woonde toen in Nijmegen en. Uh, het was al een hele klus om die stations goed binnen te krijgen. Dus je moest een goede antenne spannen en een goede radio hebben. Veronica was al een, uh, uh, heel moeilijk in Nijmegen te ontvangen. En uh, ja, zo, zo is eigenlijk ook een beetje de hobby ontstaan... om naar hele zwakke zendertjes te luisteren. Steeds verder weg, steeds verder weg. En uh, toen ik in Mozambique zat, toen uh, had ik uh, zo'n grote wereld ontvangen bij me... En dan luisterde ik s'avonds om 11 uur. Dan ging dus de, uh, de radio uh, Mozambique, die op een frequentie zat vlak naast uh, de Hilversum... die ging de lucht uit. En uh, dan kon ik van 11 tot 12 gewoon uh, met het oog op morgen luisteren. Ach, ja, Op de middengolf, ja. ja. niet op de korte golf, maar op de middengolf. 10.000 kilometer afstand. Ja. Dus tussen die uh, twee waterbakken, daar had ik wel een <laughs> draadje gespannen. 40 <laughs> meter draad. En de ontvangst was echt soms ongelooflijk goed. Ja. Heeft, heeft jouw vrouw nooit gezegd, Ben, alsjeblieft, oh, ja, ja, wat ja, ben ja. je nu weer aan het... <laughs> ja, ja. Overal draden. Ja, precies. Ja, het ja. heet ook draadloos in het Engels, hè. Maar... <laughs> nee, hoor. Ja. Ja. En, nou, teruggekomen in... Eigenlijk kon ik dus heel Europa op de Middengolf ontvangen. Ja. En toen ik in Nederland terug was, toen ben ik eigenlijk gaan luisteren... op de Middengolf naar verre stations uit Amerika en uit... Zuid-Amerika en uit Azië. En het blijkt dan dat, met name als je in, uh, op bepaalde plekken in Europa bent... dat het dan beter gaat... Dus vandaar ben ik op reis gegaan. Je zegt het, dat kunnen mensen thuis nu niet zien... maar je trekt zelfs verontschuldigend ja. jouw schouders op. <lacht> ja, de, ja. Waarschijnlijk gebeurt het vaak op verjaardagen... <lacht> dat mensen zeggen, niet ja. naast Ben gaan zitten. Want dan gaat hij over zijn radio-expedities ja, ja, ja. vertellen. Of tenminste, zo voel jij dat. Ja, een beetje radioot, hè? Ja, want je, je hebt zelf in de gaten dat het een rare hobby is. Ja, maar, ja, ja. maar wat is de lol om, een, om ergens naartoe te reizen? Want waar reis je dan naartoe, waar je goede nou, ontvangst de, een hele goede ontvangst heb je in, in Noord-Zweden. En hoe weet je dat dan? Want er is er ergens daar, een forum daar, voor andere ja, radioten. Ja, daar, daar uh, de, de Zweden hebben daar een, een, een, een oude school. Ja, ik woon zelf ook in een oude school. Maar de ja. Zweden hebben een oude school. En die uh, is in de zomer de, het clubgebouw van de voetbalclub. En in de winter is het het gebouw van de radioluisteraars. Ja. En die hebben enorme antennes gespannen van 800 meter lang. ja. En dan luisteren ze, omdat het dan in Noord-Zweden... Oh, sorry, ik zit aan de microfoon. In Noord-Zweden uh, min of meer donker is. Althans, uh, het is wel licht, maar het is in donkere condities. Die radiogolven die gaan door het donker. Uh, kon, kunnen die heel ver reizen. En uh, dan heb je geen last meer van de Europese stations. Want daar is het intussen dag geworden. En die stations komen dan niet meer zo ver. Ja. En dan, kun je van, uh, dan, dan luister je naar uh, Seattle naar Vancouver, naar uh, San Francisco, Los Angeles... en dan luister je eigenlijk naar de lokale zender mm -hmm. van Los Angeles... of ja. van Vancouver, of van... En dat, ja, dat is fantastisch. En dat gaat in Noord-Zweden zo goed dat je helemaal geen storing hebt. Je kunt het nieuws volgen, uh, de, de, de, de verkeersinformatie... Nou, dat is heel grappig. <laughs> ja, ja. Maar gaat het dan, het gaat niet om de inhoud, het gaat bijna om de sport, om steeds weer iets nieuws, misschien nog iets verder weg, of ja, iets vreemders Ja, dat speelt ook nog. mee, ik vind het ook wel heel erg leuk om de inhoud te horen, ja. de soorten muziek, of ineens bijvoorbeeld als je dan smiddags, dan komt Japan bijvoorbeeld op de middengolf door, ja. En dan hoor je ineens Engelse les. En dan hoor je dus een mevrouw Japans praten en even later het Engelse zinnetje zeggen. En dat is natuurlijk ook ontzettend <laughs> leuk. Dus ja, ik heb ook een website en daar kan je dat al... Ik al wou die... net zeggen, wat doe je er ook iets <laughs> ja, mee? Ja, Want je iets moet mee. Het ook, ja, die website. Ja. Die web, je kan op de website kijken en dan kun je ook al die geluiden aanklikken. En dan heb je uh, bijvoorbeeld uh, www.corbeek.nl www. Beek.nl. Ja. Slash radio. Oh ja. Ja, die zit er al op. Ja. Ja. En ja, die, heeft me, die heeft mijn zoon gemaakt, Joris. Ah. En uh, wij, wij waren er al vroeg bij met internet. Ja. In 1995 staat we al op internet. Kijk. Ja. En helemaal onderaan ja. staat Parque Lompelo. Parke Lompelo. <laughs> Weer zo'n mooie plaatsnaam. Ja. Het zou fijn zijn als. Ik ben bepaald. Kun je hem vinden? Nou, het ligt volledig niet aan die prachtige site die Joris gebouwd heeft. Parkelompelo. Kun jij om mij heen kijken waar ik Parkelompelo. Uh, en uh, Ben staat nu op en loopt even ja. naar mij toe. Want, uh, ja. Ziet ja, die moet je aanklikken. Die. Ja, die? Nee, ietsje die, nou. Ja, oh ja, Parkelompelo. Ja, ja. Sorry, ja, Kijk ja. dan ook. Ja. ja. En dan de, de expeditie. Calls, dat zijn de, de roepnamen ja. van de zenders. Dan heb je bijvoorbeeld hier een hele uh, lijst. Je moet even in uh, je, je, je eigen microfoon weer gaan praten. Ja, ja ik zie. Ja. Ik zie ja. Ik, inderdaad, u moet er ook nog maar chocola van kunnen maken. Hier volgt een compleet overzicht van station calls die Everton Ben in Park Lompelo hebben gehoord. Ja. ja. Oh, oh, oh. En dan ja, gewoon, een gewoon een sport, enorme en rij, en, inderdaad, met naam. En dan, dus, oh, en, een, en heb, weet je het dan ook meteen als je een nieuwe hoort? Heb je ook nou, het, in je leuke, hoofd het leuke van Amerika is dat uh, de stations in Canada en Amerika hebben allemaal een, een roepnaam. Dus uh, net als wij als een auto een nummerbord heeft, heeft ieder station daar een roepnaam. En je weet dus uh, K O M O, Como. Dat is gewoon uh, Seattle. Ja, oké. Okay. Dus je weet, dus die, die, die ken je Je hebt, je dan? Je hebt daar lijsten ja. van en dat kun je opzoeken. En, dan, en, en ze roepen ook uh, regelmatig natuurlijk hun stationsroepnaam. roepnaam. eens even kijken, hoor. Want ik heb hier bijvoorbeeld Calgary. Weet je dan welke het is? Weet je uh, dat ze, niet spieken? Nee, nee, nee oké. Okay. De... CFFR. Eens even kijken. En dan klik ik dan aan. Oh, Ligt aan onze computer, hoor. Ja? Dat het even <laughs> ja. duurt. Niet aan de website van Jongens. Oh, en dan speel ik hem af. Even kijken of ik hem ook aan kan zetten. Oh, dat ben jij die chipset. Ik denk dat het nou voor hm. ra rare kraakgeluiden... Hm. Nee, ik eh, krijg hem heel even hier niet over de speakers. Maar zo kun je dus alle station calls van ja. al die radio ja. die verzamel je. Ja. Ja. En dan wordt het opeens veel en, behapbaarder het, als je zegt ik spaar ze. Ja, ja precies. En het, het gekke is, ja, je denkt in het begin van dat, er zijn maar een paar mensen die dat doen. Maar dan blijkt dus over de hele wereld blijken er van die groepjes enthousiastelingen te zijn die dat ja. doen. Ja. Dus er zijn Amerikanen die zitten aan de. Uh, aan de westkust van Amerika, dus ben daar bij Seattle en Vancouver in de buurt. En die luisteren dan naar de andere kant van de plas, naar Japan en naar China en naar Australië en Nieuw-Zeeland. Ja. En wij luisteren weer in West-Europa naar Amerika. Ja. Dus, nou ja. En de, nou, er is toch een behoorlijke groep in, in Nederland die, de, die die hobby beoefent. En niet alleen de middengolf, maar ook de korte golf. En, nou ja, dat zijn ja. er zijn gewoon enthousiaste ja, hm. ja nee, nee, ik, ik wil zeggen, je hebt heel veel hobby's... waarvan je dan toch weer achterkomt... dat andere mensen inderdaad die hobby ook weer hebben. Ja. Maar, maar uh, het grappige is... jij zegt, ja, ze zaten in 1995 al op internet. Heeft dat hier ook mee te maken? Want um, uh, dit is typisch iets wat inderdaad leuk is... om met enthousiastelingen over de hele wereld over te communiceren. Ja. En daar is internet natuurlijk wel ja. het medium voor... Uh, ja. Hoe kwam jij in aanraking met internet? Uh, nou, Joris was uh, al heel vroeg geïnteresseerd in computers. Ja. En ja, uh, die zeurde ons eigenlijk altijd de kop gek. Uh, dan wilde hij weer dit en dan weer dat. Dus <laughs> dan moest ja. hij eerst een opdracht doen. <laughs> Wat voor opdracht moest ja, hij ja, doen? Ja, dan, dan moest ze bijvoorbeeld eerst... Uh, dit of dat doen, of sparen. of En als hij dan zoveel geld bij elkaar had gespaard... dan mocht hij dit dan, of dat kopen. Nou ja, goed. Okay. Heel Maar, maar in 1995, ja. uh, toen je dus nog in moest bellen met zo'n modem... Ja. ja, oh, ja, ja. Toen, uh, toen kwamen wij op internet. Ja. Ja. Dus, dus, maar hij ging een beetje voorop. Maar er was dus ja. wel al zo'n band... van dat jij geïnteresseerd was in wat hij deed... in plaats van dat jij dacht... Dan heb je hem weer met zijn computers? Nou, nou ja, hij heeft ons natuurlijk ook uh, een meegesleept. beetje op het, meegesleept. in het uh, internettijdperk. tijdperk hè? Ja. Ja. Wat doe je nu behalve deze site uh, via internet? Uh, nou, ik, ik restaureer. Dat is ook wel weer een uh, activiteit van me. Ik ben uh, sinds kort gepensioneerd, dus. Uh, of met de FUT met de, met de of OBU. Dus ja, dat zeg je, je bent te vroeg. Nee, he? ik ben te ja. vroeg, maar ik ben, ja. ik ben met de OBU. En uh, ik restaureer uh, oude elektronica, dus oude radio's, oude pickups, oude autoradio's. En uh, uh, op internet, vroeger moest je natuurlijk... als je een schema van iets wilde hebben... En, ja. Ja, dan moest je dus of het geluk hebben dat er in Nederland iemand was... die die schema's Ach, had ja. en voor je wilde kopiëren... En dat zijn allemaal clubs die dus dat soort spul wel hadden. Ja, maar, maar dat, dat was heel lang, telefoneren. Ja, ja, ja, bellen of een briefje schrijven. En ja. dan werd het gezocht in het archief. En dan werd een kopietje gemaakt. Ongelooflijk, hoe makkelijk dat en geworden is. Ja. En je het in. En in Amerika, alle schema's staan bijna op uh, online. Ja. ja. Van de oudste dingen uit uh, 1925 tot uh, 19... Uh, nou ja, noem maar op. Ja. Ja. En wanneer doe je dat dan? Dat uh, restaureren? Ja. Overdag. En dan, hoe laat sta je op? Nou, tegenwoordig niet meer zo vroeg hoor. Oh. Half negen, kwart over acht, half negen ben ik ja. dan meestal uit de veren. Ja. Ja. En dan uh, even koffie drinken. En dan, als het mooi weer is ga ik in, in onze grote tuin werken. Ja, in de bij nee, in de school. Ja. Ja. ja, want het, het, het is een oude school. Maar wat vroeger schoolplein was, is nu allemaal tuin. Dus dat is nogal veel. Waar? Ja, dat is waar. Maar hoe zijn jullie tegen die school aangelopen dan? Ja, mijn vrouw die, uh, doet iets met kunst. Ja. En. Uh, uh, en ik doe natuurlijk iets doet met doet iets met kunst ja, ook. Ze, Je, ze, je ze, is, zit al een uur is, over jezelf te praten en je ja. vrouw doet iets met kunst. Ja. Ja, ze kan nu ook een uur zitten praten. Oh, <laughs> dat is geen probleem. Nou, dat kan nog. Je ja. kan ze ja. nog opgeven. Ja. En um, die ligt nu waarschijnlijk op één oor. Ja. Maar um, zij uh, maakt schilderijen, ze doet, uh, maakt keramieke beelden, uh, borden, schalen. Ze, ze doet iets met glas. Dus zij is heel erg aan het experimenteren van. Ja, met, met vormgeving. Ja. En ja, ze maakt mooie En die school? Ik... En dus die school, die. Uh, wij gingen naar een makelaar, want we, we moesten in de buurt van Zwolle gaan wonen. Dus we hebben onder andere ook nog, waar jij woont, in kampen rondgekeken. Ja. En. Uh, want ik wilde wel een beetje in de buurt. Op fietsafstand wilde ik van Zwolle wonen. Ik dacht, dan kan ik ja, ja. op mijn fiets naar het, naar het werk. En toen kwamen we bij makelaar en zeiden van nou het moet dit en het moet dat, het moet ruim zijn, het moet zussen, het moet zo. Die makelaar die keek ons mee waren gaan. Die zei: "Meneer, dat, dat is er niet." <lacht> maar dat goed, zullen we ik nog zal we voor u zien. kijken. En weer kwam er iets jouw kant en, op waaien en toen kwam ja, t, toen had je nog niet dat dat allemaal via internet ging, nee. want dat was dus 2000. Dat dus ook dat internet is heel hard gegaan. Ja. Maar we kregen dus iedere week briefjes thuis in Utrecht van nou, die huizen zijn beschikbaar. Geleden, ja. Ja. ja. En uh, op een gegeven moment zat er dus dat huis tussen. Toen dachten we allebei van, dit is het. <laughs> en we, we, we zijn gaan kijken en we waren verkocht. Maar is het niet veel te groot voor met ze tweeën? Nou, het is een, het is een, een klein plattelandschooltje. Dus oh. Het is een, een tweeklassig, was er oorspronkelijk een tweeklassig schooltje. Maar je zit wel in een klaslokaal? We zitten, de huiskamer is een klaslokaal. Ja. ja. ja. ja dat is mooi. wel heel grappig. Ja. Ja. Um, ben, ja. ben je gelukkig? Uh, ja, hoe komt dat? Um, nou, ja, daar heb ik natuurlijk over nagedacht toen ik hier naartoe reed. Van, um, ik, ik denk dat je als mens moet proberen het, het jongetje of het meisje in jezelf... levend te houden. Ondanks alle verantwoordelijkheden die je hebt als je hè, vader wordt of moeder wordt. Of. Maar dat je ook iets van die, die passies die je als kind had... Uh -huh. dat je die niet moet denken van nou dat komt later wel. Die zet ik even opzij en straks als ik weer tijd heb. Maar probeer die passies om die vast te houden. Ja. En, uh, nou, en dat heb ik geprobeerd. En dat probeert mijn vrouw ook. En dat, uh, dat is voor een deel uh, de basis van het geluk. Ja, je moet natuurlijk ook, uh, op, ja, het kan ook mee en tegen zitten. Maar uh, het helpt in ieder geval om je dromen... Voor een deel waar te maken. Ja. Wat, uh, wat moet jij nog doen? Behalve genieten van je kleinkinderen? Mm, ja. Er <laughs> zijn nog veel reiswensen hoor. Dus, uh, wat betreft... Zijn er nog heel veel plekken waar je heel ja. veel ontvangst hebt? Ja, ja, ook. <laughs> en waar heel veel te zien is. Ook nog, ja. ja. ja. ja. Dus uh, uh, ja, en uh, momenteel merk ik gewoon, ik, ik zoek het uh, wat dichter bij huis. Dus uh, vroeger. Ja. Ik, ik ben ook centamateur, dus ik ja. mag ook zelf achter de microfoon uh, Maar op rond je eigen praten, plekje. Ja. Op mijn eigen plekje. Maar ik merk dat ik het wel dichter bij huis zoek. Dat ik vroeger heel erg uh, verre verbindingen maakte. En nu probeer ik eigenlijk meer dicht bij huis. Met de buren en met, om, met de naaste omgeving. Je mag naar huis, contact. Ben Corbeck. Dit was jouw radiobiografie <laughs> bij Max. Dankjewel. Dank, dank je, Astrid. Het was echt leuk. De Nacht van Uw Leven is een programma van Omroep Max.